Twee uur. Het NOS-journaal. Dik ter Hark. Het duurt nog zeker een week voordat Rusland het importverbod... op Europese groenten opheft. Vanwege de EHEC-uitbraak in Duitsland besloot de Russische regering... vorige week om geen groenten meer uit Europa te importeren. Maar president Medvedev wil onder voorwaarden weer gaan importeren... zegt correspondent Kisia Hekster. Medvedev verwoordde het zo op de persconferentie... van wat in de Russische pers al de groentetop genoemd wordt. Hij zei, wij zijn bereid om weer te gaan importeren... als we Europese garanties krijgen... Staatssecretaris Bleker zei deze week na een bezoek aan Rusland... dat het importverbod voor Nederlandse groenten binnen een paar dagen kon worden opgeheven. Tauge is vrijwel zeker toch de bron van de EHEC-besmettingen. Dat zegt het Duitse Koch-instituut. Op de biologische boerderij waar de Tauge vandaan kwam... zijn geen sporen gevonden, maar de 26 restaurants... waarvan klanten ziek zijn geworden... hadden allemaal ingekocht bij die boerderij in Noord-Duitsland. Dat wordt gezien als vrijwel afdoende bewijs. De waarschuwing om geen groenten als tomaten, sla en komkommers te eten... is daarom vanochtend ingetrokken. De waarschuwing voor Tauge en andere kiemgroenten blijft van kracht. In totaal zijn er nu zeker 29 mensen overleden... aan de gevolgen van de EHEC-bacterie. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af... voor het pensioenakkoord dat werkgevers, werknemers en kabinet... vanochtend ondertekenden. In het akkoord staat onder andere dat de AOW-leeftijd in 2020... naar 66 gaat en in 2025 naar 67. Mensen kunnen ook eerder stoppen, maar dan krijgen ze een korting van 6,5%. Als ze langer doorgaan, krijgen ze juist 6,5% meer... De hoogte van de pensioenuitkeringen is niet langer gegarandeerd. De regeringspartijen, VVD en CDA, zijn positief over het akkoord. En ook oppositiepartij PvdA, laat zich overwegend lovend uit. De Partij van de Arbeid wil nog wel weten wat de precieze inkomenseffecten zijn. Gedoogpartner PVV is ronduit negatief. De partij vindt het een slecht akkoord. De PVV is valikant tegen de verhoging naar 67. En ook SP en D66 zijn vooral kritisch. GroenLinks is blij met het akkoord, maar heeft nog veel vragen. Cdr Theo Bovens wordt de nieuwe commissaris van de Koningin in Limburg. Hij is vanochtend voorgedragen door de provincie. Bovens wordt de opvolger van zijn partijgenoot Leon Frissen... die na zes jaar vertrekt. Bovens is voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit... en was in het verleden ook wethouder in Maastricht. Zijn naam circuleerde al langer... en ook de PVDA Frans Timmermans werd genoemd als mogelijke kandidaat. Bovens begint op 1 juli aan zijn nieuwe baan als gouverneur in Limburg. Kroatië kan in de zomer van 2013 toetreden tot de Europese Unie. In 2008 werden criteria vastgesteld waaraan Kroatië moest voldoen. Belangrijke punten waren onder meer de mededingingsregels en hervormingen van de rechtspraak. Volgens de Europese Commissie voldoet Kroatië nu aan die criteria. The system has been reformed to make it more efficient. Effectively fighting corruption will provide a secure legal environment for all the citizens. A human rights, minority rights, civil liberties, have been upheld. Kroatië wordt als alles volgens plan verloopt de 28e EU lidstaat. De huidige lidstaten moeten nog akkoord gaan. Het weer nog bewolkt en kans op een bui. Temperatuur 16 graden aan zee en een graad of 20 in het binnenland. Morgen eerst zon, maar spiraalt vanuit het westen buien en iets lagere temperaturen. AWB verkeersinformatie: er staat in totaal 90 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en rond Arnhem op de A50 en de A73. Files die opvallen: op de A2 Amsterdam-Den Bos staat verknopend Oude Rijn, 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechte rijstrook. Op de A4 van Antwerpen en Bergen-op-Zoom stond een vrachtwagen geladen met aardappels in brand. Verknopend Markisaat staat 3 kilometer file, de rechte rijstrook is nog dicht.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 Goedemiddag vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein. U bent van harte welkom om hier langs te komen deze uitzending bij te wonen. Met staatssecretaris Frans Wekers gaat ook hij in deze tijden van bezuiniging een greep in onze portemonnee doen. Schrijver Geert van Istendaal over het vandaag in België gelanceerde burgerinitiatief om daar de democratie te redden. En vandaag maakt staatssecretaris Seilstra bekend... op welke culturele voorzieningen hij gaat bezuinigen. De culturele wereld is in rep en roer en een aantal vertegenwoordigers zullen hier reageren. Cabaretière Sundus El Amadi recenseert voor ons... het Nederlands danstheater in de film Rabat. Het journalistenpanel gaat vandaag niet door... omdat we het over de cultuur gaan hebben... maar wel zijn er wel eens de Fries and Friends met satire. Barbara Baron dit keer over de sport. De column van Justus Van Oel. En het zoals altijd, live muziek, dit keer van Kirstel. Kirstel, u krijgt er nog viermaal te horen. Wilt u reageren op de uitzending? Doe dat. Dat kan via onze website, vrijdagmiddaglife.afro.nl of twitter ons, hashtag AvroVML. Als staatssecretaris van Financiën heeft hij een zware klus. De belasting moet eenvoudiger, fraudebestendiger. Er mag ook nog eens een keer niet minder geld binnenkomen... in deze financieel krappe tijden. Zelfs bij zijn eigen dienst moet hij bezuinigen. Ga er maar aan staan. Twee maanden geleden presenteerde hij zijn plannen, zijn fiscale agenda viel niet overal, meteen in goede aarde, zelfs niet bij zijn eigen partij... en toch zit hij hier, ik mag wel zeggen, fris en mond VVD erbij. VVD'er, Frans Wekers, welkom. Uh, hoe is het eigenlijk om, om uh, belastingen in je portefeuille te hebben? Ik denk dat heel veel mensen niet direct denken van... nou, dat is nou een sexy onderwerp. Uh, het is misschien niet het meest sexy onderwerp... omdat uh, de belastingwetgeving erg ingewikkeld is. Tegelijkertijd... Elke Nederlander, uh, of je nou uh, voor een baas werkt of je bent uh, ondernemer... heb je altijd met belastingen te maken. Dus uiteindelijk interesseert het natuurlijk ook wel iedereen. Voor nou, welke... Mensen moeten voor 1 april ook altijd hun aangifte uh, invullen. Nou, dat proberen we wel wat uh, eenvoudiger te maken. Bijvoorbeeld door de vooringevulde aangifte. Daar mm -hmm. komen steeds meer uh, daar ga, gegevens Daar gaan we het zo uitgebreid bij. over hebben, of, of het nou wel of niet lukt. Maar, maar is er een onderdeel eigenlijk in die belastingen... waar je echt uh, van kan zeggen, nou, daar heb ik nou passie voor... Nou, passie voor... Ja, zeker. Uh, om uh, te zorgen dat het systeem eerlijk is en eerlijk blijft. En waar ik een gruwelijke hekel aan heb, is wanneer er uh, gefraudeerd wordt. of wanneer de schatkist als pinautomaat wordt gebruikt. Dan ben ik zeer gemotiveerd om maatregelen te treffen. om uh, ja, mensen om dat die te voorkomen het, om dat te voorkomen. Ja. Uh, er is een pensioenakkoord, althans dat lijkt uh. nu in zicht. Hè? Uh, uh, Agnes Jongerius uh, van de Bonden, uh, wintjes van de werkgevers. en uh, uh, de regering samen zijn het voorlopig erover uit. Uh, dat gaat u ook geld opleveren? Uiteindelijk wel, ja. Uh, als je de uh, pensioengerechtigde leeftijd omhoog brengt... van uh, 65 nu naar uh, 66 in 2020 en 2025 nog weer wat hoger... althans koppelen aan de levensverwachting... en we uh, koppelen daaraan ook de aanvullende pensioenen... dan betekent dat dat de... Uh, aftrekmogelijkheden voor dat aanvullend pensioen wat minder worden. Dus dat levert wel wat geld op, maar dat is niet de belangrijkste doelstelling. De belangrijkste doelstelling van het pensioenakkoord is... dat iedereen in de toekomst ook een uh, welvaartsvaste AOW heeft... Mm -hmm. en dat ook de aanvullende pensioenen betaalbaar blijven... en dat iedereen ook een goed verzorgde oude dag heeft. Hoeveel geld gaat het u opleveren? Nou, mij gaat het uh, structureel 700 miljoen uh, opleveren. Kunt u, dat u dan ik... meteen die btw op de boodschappen afschaffen? Nee, want dat heb ik volgend jaar namelijk nog niet in het laadje. Dus oh. uh, dat duurt... Jammer een tijdje voordat we uh, die structurele opbrengst binnen hebben. Uh, Goed, nou ja, want die, die B2 op de boodschappen... ook daar komen we zo direct uitgebreid over terug. Maar we willen u eerst een beetje beter leren kennen. En dat gaan we doen door middel van het Google-lied... dat Susanne Mathijsen schreef nadat ze googelden op uw naam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 Economie, econometrie en recht. Door het lot komt hij in de gemeentepolitiek terecht. Als zijn vader sterft, vraagt men hem zijn plaats over te nemen. Frans is dan al advocaat, maar krijgt hij voorkeur stemmen. Inmiddels zit hij in de Tweede Kamer, maar kent beter tijden. Hij heeft het zwaar, omdat hij van zijn vrouw gaat scheiden. Goede vriend Geert Wilders ondersteunt hem in de fractie. Steekt een hart onder de riem, kop op, niet huilie, huilie. Hij fietst graag door de Haagse Duinen... Voor zijn conditie. Op zondag speelt hij in het team van hockey. Op vrijdag traint hij met Rutte Leers en Teven. Geert ging ook een keertje mee, maar die moest toen heel snel overgeven, dat is niet waar. Deze zomer gaat hij lekker weg van achter dat bureauhandjes. Op reis met zijn dochter helemaal naar Marokko. Halal op een kameel in een woestijn hier ver vandaan. Prins Carnaval van Weert dit jaar was trouwens Marokkaan. Waarom dus verkiezingen in Limburg altijd misgaan. Susanne Mathése, Ferrequier en Henri van Loon. Over mijn gast, staatssecretaris van Financiën Frans Wekers. Klopt het allemaal? Ja, schitterend. Fantastisch, eh, dames en heren. <laughs> drie generaties Wekers zongen ze over. Ja. Alle drie in de politiek. Uw grootvader, uw vader en u. Kunt u zich die eerste gesprekken waar het over ging met uw grootvader. was u twaalf? Gingen over politiek? Ja. ja, inderdaad. Over gemeentepolitiek met name. Daar was u als twaalfjarige in geïnteresseerd. in de gemeentepolitiek. Ja, wonderlijk. <laughs> Hoe he? dat zo? Ja, nou, ik denk dat nou, ik ben sowieso. Uh, uh, ge nou, geïnteresseerd ge ge ge ge in, uh, in uh, mijn stad, Weert, althans toen. Uh, maar als twaalfjarige, 12, 12 steeds, Als twaalfjarige. Uh, nou... Mijn, mijn opa heeft eigenlijk wel een hele bijzondere carrière gemaakt. Hij is op zijn veertiende begonnen met, uh, met de kruiwagen en de schop met, uh, met werken, was wees, uh, moest zijn uh, uh, broers en zussen mee onderhouden en heeft zichzelf helemaal opgewerkt. En daar had ik wel bijzonder veel bewondering voor. Daar vertelde echt, hij over en dat, en dat daar, vertelde u. daar vertelde hij over. En vervolgens vertelde hij ook hoe dat het er in de gemeentepolitiek aan toe ging. Spelletjes die al in de jaren 50 en 60 werden gespeeld, waar hij was van was. Um, dus ik dacht van, uh, nou ja, die heeft mij in elk geval heel erg gemotiveerd. Het politieke vuur bij u aangestoken? Het politieke vuur bij me aangestoken. Het politiek is wat dat betreft met de paplabel ingegeven. Terwijl ik eigenlijk nooit van plan was om politicus te worden. Niet? Nee. Want u wilde? Nou ja, ik wilde de, de wijde wereld in. Ik wilde naar het internationale bedrijfsleven. En uiteindelijk omdat mijn vader uh, heel jong is gestorven... en men een beroep op mij deed om uh, uh, zijn, plaats in, zijn plaats in te nemen in de gemeenteraad... Toen heb ik uh, gezegd ja, ik heb ook gezegd, van, nou, dan uh, is het niet handig om een, uh, in het zuiden gemeenteraadslid te zijn. En bijvoorbeeld in de Randstad of vanuit de Randstad de wereld uh, te gaan veroveren. Dus toen ben ik weer het advocaat geworden. Maar een paar jaar later uh, heeft men mij gevraagd of ik uh, uh, nou, mij Den wilde Haag kandideren voor, uh, voor het Tweede kamerlidmaatschap. Ooit spijt gehad dat het bedrijfsleven er nooit van gekomen is? Uh, nee, want de politiek is ongelooflijk boeiend. Het is, elke dag is het, uh, is het weer uh, weer een hele uitdaging om Nederland toch weer nog mooier te maken... en te zorgen dat we uh, ook een hele mooie wereld voor onze kinderen straks achterlaten. Er werd ook gezongen over Geert Wilders. Uh, ondanks zijn vertrek uit de VVD uh, was of bent u nog steeds bevriend met Geert? Nou, bevriend is een uh, groot woord. Maar uh, uh, in de fractie had ik altijd uh, uh, goede uh, connecties met hem. Uh, toen hij nog uh, collega VVD-kamerlid uh, was... gingen wij uh, nou, elke maand op Politiek Café... W en, w op Politieke en u bent veel met hem op reis geweest? Ik ben een paar keer met hem op uh, reis geweest, dus uh, nou, we verstaan elkaar goed. We praten ook Limburgs tegen elkaar. Maar, maar is dat wat bekoeld of niet? Nou, het is natuurlijk wel wat bekoeld toen hij uit de fractie stapte. Dat vond ik niet leuk en dat vonden wel, uh, wel meerdere uh, partijgenoten niet leuk. U hadden toen nog wel eens maar... een lijmpoging willen ondernemen? Hè? Nou, dat... Uh, als, uh, als hij terug had willen komen, dan, uh, ja, dan was, het, was hij natuurlijk altijd welkom geweest. Nou, we zijn, uh, nou, we zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan uh, en werken nu weer samen. Ik moet zeggen, dat gaat wel constructief. Hij houdt zich goed aan, uh, aan de afspraken, uh, we hebben uh, stevige discussies met elkaar. Soms zit hij wat anders in dossiers dan, ja. uh, als ik hem heb, dan toen ik hem uh, vroeger u, kende. U, u was de secondant van Mark Rutte tijdens de formatie. Uh, u, u komt uit Limburg, Geert, uit Limburg-Verhagen. Uh, scheelt dat? Nou, dat, uiteindelijk doet het er niet toe. Waar het om gaat is... Uh, zit je... Uh, uh, op welke wijze zit je in de politiek? Zit je met elkaar aan tafel om uh, van Nederland wat moois te maken... Om, uh, als het gaat om, de, om, om het boekje. Ja, u, nee, u heeft allemaal u begon, mooie, mooie doelen, maar het kan toch schelen... als je een beetje dezelfde culturele achtergrond hebt, of niet? Nou, nee, ik, ik heb uh, met, uh, met mijn collega's uit Amsterdam... heb ik uh, net zo goede contact als met mijn collega's maakt niet uit Besticht. Dat hm. maakt niet uit. Maar wat is het verschil tussen uh, Frans Wekers uh, nu? als bewindspersoon en werkers als Kamerlid? Kijk, als Kamerlid ben je een veel vrijere vogel. Je kunt veel vrijer zijn in de opvattingen die je ventileert. En als bewindspersoon praat je namens het hele kabinet. U wilde ooit als Kamerlid bijvoorbeeld dat bankiers niet meer... als ze zichzelf maar hoge salarissen zouden blijven geven... niet meer dan, ik geloof, 500.000 dollar zouden verdienen. Vindt u dat nu als staatssecretaris nog steeds? Daar ga ik als staatssecretaris niet over. Kijk, dat is het verschil. van de minister. Ja, inderdaad. Daar laat je dan niet meer over uit. Nee. Het is in uw portefeuille, dus daar moet u zich ook wel over uitlaten... zitten de belastingen. U heeft plannen gepresenteerd, de fiscale agenda. Uh, ja, u, u heeft al aangegeven, u wilt het eenvoudiger, net als uw voorgangers. Gaat ook weer niet lukken, hè? Nou, als we het stapje bij beetje eenvoudiger krijgen... dan ben ik een gelukkig mens. Bel belastingen uh, en belastingwetgeving is uitermate ingewikkeld. Alleen al de inkomstenbelasting kent, uh, ik geloof, 73 uh, uitzonderingen. En dat heeft te maken met aftrekposten... Uh, uh, uh, vrijstellingen, uh, uitzonderingen op uitzonderingen. Dat maakt het allemaal buitengewoon ingewikkeld. En mensen weten dan uiteindelijk ook niet meer... wat hou ik nou over van een euro die ik verdien. Als we daar met de stofkam doorheen zouden ja. kunnen gaan... zou maar dat een lief ding waard zijn. Hoe wil je, alleen, je dat doen? Hoe je nee, dat maar doen? Alleen, alleen, het is heel erg moeilijk als je geen uh, geld hebt voor netto lastenverlichting. En je... Uh, uh, je ruimt wel een uh, aftrekpost op. Dan krijg je ja, dan... minder geld binnen, en dat mag nee, niet. Nee, dan, dan, dan wordt een specifieke groep daardoor geraakt. Dus een uh, grote belastinghervorming is wat gemakkelijker... als je dat gepaard kunt laten gaan met een uh, netto-lastenverlichting. Ja, u, u, u zou eigenlijk de mensen minder belasting willen laten betalen... maar dat mag niet. Nou, mag niet. We kunnen, dat kunnen we ons op dit moment niet, niet permitteren. Nee, we moeten het uh, huis het boekje op orde krijgen. Ik ben al een heel gelukkig mens dat we dat op een zodanige manier kunnen doen. dat ik de belastingen niet noemenswaardig hoef te verhogen. Uh, dus uh, in het begin zei we. Ja, uh, uh, gaat u nog een, een rekening on in onze doen. portemonnee doen? Dat, uh, dat is niet de bedoeling. Uh, we het zullen, wordt niet minder, we zullen, zullen, maar het de, wordt ook niet meer. Precies, we zullen de tering naar de nering moeten zetten. Vervolgens moeten we zorgen dat de koek in Nederland weer groter wordt. En dan ontstaat er ook weer ruimte voor lastenverlichting. Ja. Toch, toch even over dat eenvoudige gesproken. Want wij vroegen vooraf ook aan onze luisteraars via Twitter... heeft u nog een vraag aan meneer Wekers. En er kwam iemand, van eigenlijk een werknemer van u zelf... een ambtenaar van de Belastingdienst... die zei vragen mis of de automatisering uh, is werkbaar kan worden. Want een dossier voor de particulier staat weer in een heel ander programma... dan dat van de ondernemer en als het een van de... En het andere overgaat, dan raken we voorkomen de kluts kwijt. Er nog steeds grote problemen wat dat betreft bij de automatisering. Nou, ik moet zeggen dat de afgelopen twee jaar hele grote uh, verbeteringen zijn uh, aangebracht. Er is uh, net een, uh, een rapport uitgebracht door een, uh, door een uh, externe uh, adviseur, een externe expert. En die heeft gezegd, van, nou, Belastingdienst heeft behoorlijk wat voortgang geboekt. Maar wat deze meneer aangeeft, dat uh, uh, ja, de verschillende belastingmiddelen op andere systemen draaien... en dat die niet altijd even goed met elkaar kunnen praten, dat is zo. En uh, dat heb ik morgen nog niet opgelost, hoe graag ik dat zou willen. Waarom moet Want dat is al heel lang zo. hè? Dat is al heel lang zo. Tegelijkertijd moet je je beseffen dat belastinginning. Uh, uh, uh, nou, het gaat over uh, vele miljoenen Nederlanders, uh, uh, heel veel bedrijven. We kennen trouwens in Nederland ook verschrikkelijk veel belastingen. Het zou een liefding ding waard zijn als je een paar kleine belastingen kon afschaffen. Uh, gaat, nou, gaat het lukken nu? Dat, uh, dat hoop ik. Ik uh, ga het debat met de Kamer aan. De Kamer heeft uh, zoals bijvoorbeeld dat ze, wat zou u af willen schaffen? Nou, ik zou graag de verpakkingentax willen afschaffen. Er zijn nog een paar kleine belastingen die, die, die, die bijna niemand kent... maar een, uh, een stortbelasting, een leidingwaterbelasting. Er zijn wat kleinere, hinderlijke belastingen. Die zou ik graag afschaffen, want die kosten relatief veel om ze te innen. Uh, terwijl, en ze dat het, terwijl dat het weinig oplevert. Op Wat ik graag zou zien, is belastingen die uh, weinig kosten om te innen... die robuust zijn, hè, dus dat je niet bang hoeft te zijn... dat, uh, dat je uh, volgend jaar ineens heel veel minder hebt... en uh, die uiteindelijk ook niet hinderlijk zijn. Ja. Kijk, niemand, niemand ja. wil graag belasting betalen... maar iedereen beseft, als we een goed voorzieningeniveau willen hebben in het land... dan zal iedereen zijn bijdrage moeten leveren. Gif voor de economie, heeft u het wel eens genoemd? Dat heb ik wel eens genoemd en daarom ben ik ook blij... dat we de belastingen niet hoeven te verhogen... Om het het huis het boekje op orde te krijgen. Nou ja, u bent dat wel van plan als het om de btw gaat. Ja, maar dat wil ik vervolgens dan ook weer teruggeven. Kijk, het is, uh, uh, wat, ik, wat ik graag zou zien, is dat we de belasting op werk, op arbeid... dat we die zouden verlagen en de belasting op consumptie wat zouden verhogen. Ja. Dat is goed voor de economie. Daar wordt, uh, daar wordt de koek groter van. En, uh, Want daardoor? Waarom, waarom is dat nou, goed voor de economie? Dat levert de, de, de producten worden duurder die we in de winkel kopen. De producten die in de winkel komen, die worden uh, wat duurder. Maar uh, de, producten die we, en de, de producten die we maken, die worden goedkoper... Omdat omdat Arbeid de arbeidskosten uh, lager zijn. En mensen houden meer over in het loonzakje. En uiteindelijk beslissen mensen zelf dan wat dat ze met hun eigen geld uh, doen. Ja, dat klinkt heel mooi, maar toch werd er direct uh, uh, negatief op gereageerd. Zelfs ook door uw eigen partij en door de oppositie. Want u pakt de mensen juist met de lage inkomens. Nee, uh, dat, is, uh, dat, is een, uh, dat is niet het geval. We hebben daar uh, onderzoek naar gedaan. En als je zo'n schuif zou aanbrengen van uh, belasting op arbeid... naar belasting op consumptie, naar, uh, na, naar de btw, is het niet zo... Dat de, dat de mensen met een kleine portemonnee daar meer door geraakt zullen worden. Dat zou ik namelijk ook niet uh, uh, durven voor te stellen. Dat is namelijk niet eerlijk. Nou, toch wel, uh, hoe kan dat? Want iemand met een laag inkomen... die, die uh, gaat er minder op vooruit als, als het werk goedkoper wordt. Want die verdient minder. Uh, maar die moet wel net zoveel meer betalen voor die boodschappen... waarvan nu ja. de btw verhoogt. Nou, de, de, twee dingen even. Um, uh, de vraag is op welke wijze geef je terug aan, uh, aan mensen... Hè? in lagere tarieven in de inkomstenbelasting. Je kunt daarbij met name ook aan de onderkant... de onderkant zou je nog wat extra uh, kunnen geven... Uh, nou, dan kun je nog fine-tunen uh, aan de hand van, uh, van, van, oh ja, van koopkrachtplaatjes. Dat wil ik nog geloven, dus lo los van de details. U zegt, ik zorg dat het gelijk uitpakt... dat, je, dat ze er per saldo niet, ook de lage inkomens, niet op achteruit gaan? Dat is, uh, dat is uiteindelijk dat wel de bedoeling. Uiteindelijk is het gewoon... Kijk, de schatkist schiet er ook niks mee op. En uh, ik ben ook niet van plan om mensen die het goed hebben... om die het nog beter te laten hebben. De enige doelstelling van mij is om ervoor te zorgen... dat de koek in Nederland groter wordt... en dat de belastingopbrengst robuust blijft. En uh, wat ik meer zou kunnen ophalen in de sfeer van belasting op consumptie... moet ook één op één worden teruggegeven aan de mensen in Nederland. En dat scheelt als u de fraude tegengaat? Dat, uh, dat scheelt ook, dus daar ben ik uh, zeer gemotiveerd voor. Nou, en ik... Uh, op, na het zomerreces met de Tweede Kamer debat kunnen aangaan... dan hoor ik ook van de Tweede Kamer wat, wat ze wel en niet willen. Hoe erg is het met de fraude? Nou, uh, ja, ik, ik, ik vind elke vorm van fraude uh, erg. Maar uh, ik, ik, schrik soms al. ik schrik soms van de bedragen. Ik schrik soms van, uh, van nieuwe vormen van systeemfraude. Waarbij sommige mensen gebruik maken van de identiteit... het SOFI-nummer en de, en de uh, bankrekeningnummers van anderen. Uh, dat mensen gebruik maken van een voorlopige teruggaaf... die zeer ruimhartig is. Uh, en, en dat je dat later, de fiscus, weer eigenlijk achter de centen aan moet gaan. Zelf nooit een werk betaald? Nee, komt er resoluut en direct uit. Zo is het. Ja, want altijd al gevonden dat het niet kon. Zo is het. Ja. het is, als u dat zo belangrijk vindt, die aanpak van fraude... waarom vraagt u dan geen informatie aan belastingparadijzen... als Liechtenstein, de Bahama's en Andorra? Want dat kan, hè? daar hebben we verdragen mee. Ik vraag daar uh, informatie aan. Heeft u al en gedaan? Ik, dat, uh, nou, ik, ik vraag dat zodra die verdragen in werking zijn getreden. En ah. ik heb hier de afgelopen week een aardig debat over gehad in de Kamer. En uh, uh, het CDA beschuldigde mij van dat ik, uh, dat ik die informatie niet zou uitvragen. Precies. Terwijl ik het wel zou kunnen. Uh, toen heb ik mij even heel fijntjes uh, op tafel gelegd. Dat bijvoorbeeld het verdrag met uh, Zwitserland, dat de informatieuitwisseling regelt, pas vorige week door de Tweede Kamer is gekomen. En nu bij de Eerste Kamer. Dat richt. kon gewoon niet eerder zeggen. Ik kon gewoon niet eerder. En daar waar het kan, doe ik dat ook onmiddellijk. Toch nog even één ding, want eh, ik weet wel, u gaat onmiddellijk zeggen... ja, dat is politiek nu helemaal niet haalbaar. Maar als je kijkt eh, wat de financiële problemen op dit moment zijn... en eh, de opdracht die u heeft, ook om te bezuinigen... waarom blijft die hypotheekrente-aftrekken altijd maar buitenschot? Nou, ik denk dat dat buitengewoon verstandig is. Want als je die hypotheekrente aftrekt, nu zou aantasten... dan durft niemand meer een huis te kopen. We hebben in de jaren negentig gezien wat het heeft betekend in Zweden... Toen men daar aan de hypotheekrenteaftrek ging morrelen. In een tijd dat, uh, dat het ook financiële crisis was. Daar heeft de woningmarkt meer dan tien jaar. Op zijn gat gelegen, sterker nog... heel veel mensen zijn daar het faillissement in gejaagd. Als je het nou, dat in één keer afschaft. Niet. Maar nu kan niemand meer een huis kopen omdat ze door die hypotheekrenteaftrek veel te duur zijn geworden. Nee. Eh, kijk, als je, als je nu aan die hypotheekrenteaftrek eh, gaat eh, morrelen, dan vrees ik dat de huizenprijzen eh, zeer fors gaan dalen. Dan kun je zeggen van ja, dat is toch mooi. En terecht, hè, waarschijnlijk. Dan, dan kun je zeggen van nou, dat is toch mooi voor mensen die eh, nu nog geen huis hebben, die kunnen dan goedkoper een huis eh, kopen. Maar het is niet zo mooi voor mensen eh, die dat huis dan gedwongen moeten verkopen, voor een bedrag wat misschien veel lager is dan de lening die erop rust. Nou, die mensen die, uh, die veroordelen je levenslang tot de bedelstaf. Ja, maar dat wil ik, ik niet op mijn geweten Ik vraag het omdat, uh, uh, ik wel begrijp dat u het verdedigt omdat de politiek nou helemaal zo ligt, maar uh, toch ook wel, want u bent een, een, een rechtgaarde liberaal, toch? Jazeker, en dan, dat heeft u goed gezien. Dan hebben we het hier toch over een hele vervoerlijke marktverstorende subsidie, of niet? Nou, het, is, uh, het is geen subsidie. Je betaalt alleen minder belasting als je... Ik uh, ja, noem het hebt. zoals je het noemen wilt, ja, het is maar een, het je krijgt een, geld van de overheid. Het is, een, uh, het is ook een goed middel om de effectieve belastingdruk uh, in Nederland uh, omlaag te brengen. Het zou u tussen de 10 en 15 miljard opleveren? Moet je nagaan. Ja, dat dat er dan dat is, allemaal niet dat, zo over te bezuinigen. Dat, dat, dat, dat rekensommetje klopt niet helemaal. Want uh, huiseigenaren betalen ook nog een uh, eigen woning Huiseigenaren betalen ook nog uh, nou ja, er 8 miljard van Ze betalen ook nog bepaalde gemeentelijke belastingen Andere belastingen. Dus uh, uiteindelijk is het per saldo een stuk uh, geringer. En mensen moeten ook uh, weten dat uh, die hypotheekrente aftrekt. Maar 30 jaar geldt. Dus op een zeker moment vervalt uh, dat voordeel ook. En men moet na 30 jaar het huis ook hebben afbetaald. Althans. In elk geval krijgt men dan geen bijdrage meer uh, in de vorm uh, van een belastingvoerder. U verdedigt het met verven, maar, maar uh, nogmaals, u bent liberaal. U bent bewonderaar van Milton Friedman, een, een, een econoom uit Amerika. Ik bedoel, op zich is het natuurlijk allemaal niet ja. met elkaar te verenigen. Nou, euh, euh, nou dat, is, dat is wel degelijk met, el, met elkaar te verenigen. Die Kijk, man is ontzettend voor dit soort, uh, uh, uh, hulp. Uh, tegen dit soort overheidshulp. Ja, hij, hij, hij is ook een groot voorstander van hele lage uh, overheidsuitgaven. Hij is ook voorstander van hele lage belastingen. En uh, dat duurt ook nog een hele tijd voordat we daar zijn. Ja. En als we het stapje bij stapje kunnen uh, bereiken... dan uh, als we stapje bij stapje die overheid wat kleiner kunnen maken. Klein, maar krachtig. Uh, de overheid die, er die, die ervoor staat voor mensen die het echt nodig hebben. Want we moeten zorgen dat in Nederland niemand tussen wal en schip uh, terechtkomt. En uh, een systeem dat uiteindelijk mensen het beste uit zichzelf laat halen. Ja. Nou, daar sta ik voor. Het is natuurlijk de vraag of uw plannen ook door de Kamer komen. Uh, nou, ik zei het al, er werd direct toch vrij kamerbreed negatief gereageerd... op dat ene onderdeel, die BTW met name op de, de product, op, op het voedsel. Wat denkt u, gaat het lukken om dat door de Kamer te krijgen? Nou, ik heb, het is een misverstand alsof ik een, de boodschappenkar extra zou willen belasten. Ik heb gezegd, dat wilde u ik, toch? Nee, ik heb gezegd, moeten we even heel precies zijn... ik heb gezegd, het is, uh, het is goed, economisch goed... om uh, consumptie meer te belasten en arbeid minder te belasten. Daar wil ik de discussie met de Kamer over aangaan. Dan kun je dat grofweg op drie manieren doen. Eén, je uh, brengt alles wat nu in het lage tarief zit naar het algemene tarief. Dan heb je een uniform tarief en dat... Dan uh, zeg je, we hebben nu uh, 6% en 19%. Dan zeg je, we maken alles 19%. We maken alles, we maken alles 19% en wat dat oplevert, dat geef je terug in het loonzakje. Uh, dat, is, uh, of dat levert heel veel administratieve vereenvoudiging op... en levert ook minder uitvoeringslasten. Dat vast zou u eigenlijk het liefste in. willen? Nou, dat is economisch het verstandigste... Uh, vervolgens heb ik gezegd, ik kan mij voorstellen... dat de boodschappenkar nogal gevoelig ligt. Zeker vanwege het feit dat dat uh, een hoop grenseffecten met zich mee kan brengen. Uh, ja, dan, dan wordt de supermarkt de het... vlakbij de grens in Nederland duur... en die in Duitsland en andere buurlanden gekomen. Precies, en dan loont het om uh, voor een uh, volle boodschappenkar... net de grens over te gaan. En, uh, vervolgens, dus ik heb, ik heb een paar scenario's ges, geschetst. Waar gaat het op Eén, uitkomen? Eén uniformtrief. Eén uh, scenario waarbij je zegt van nou, we laten de boodschappenkar en de medicijnen laten we buiten oh, schot. Moeit. En uh, een derde variant is die zegt van nou, we laten alles wat nu in het lage trief zit, laten we er zitten. En in het hoge trief laten we er ook zitten. Dus het wordt Alleen we gaan, we gaan wat aan uh, de, uh, de trieven uh, sleutelen. Dat ja. kan ook nog. Dus het wordt die middelste. Nou, dat weet ik niet. Ik ben benieuwd hoe de Kamer daartegen aankijkt. Ik vind het een interessante uh, optie. De wel een zou... btw-verhoging, maar uitzondering voor de eerste levensbehoeften. Ja, dat zou, een dat zou een hele interessante optie zijn. En nogmaals, uh, mensen krijgen het wel allemaal terug in het loonzakje. En dat wordt ook wel eerlijk verdeeld. Wat gaat u doen met uw drie dochters deze zomer in Marokko? Nou, inderdaad, één nachtje uh, de woestijn in om een kameel. Echt? U ja, een het kameel op? O, ja. ja, ja, ja. Ooit eerder gedaan? Nee, nooit eerder gedaan. Maar um, uh, ik, het leek mij wel eens leuk om met mijn drie dochters op avontuur te gaan. Dus we uh, vliegen naar Marrakesh, gaan, uh, gaan een beetje rondtrekken. Waaronder ook de woestijn in. Uh, we gaan nog een stuk uh, met de trein daar. Uh, dus dat lijkt me een hele leuke en mooie onderneming. Spannende vakantie. Ik wens u daar heel veel plezier bij. En ik dank u voor dit gesprek. Staat Daar eens mijn financiën. Frans Wekers. Zo direct om half vijf het Radio 1 kanaal Bert van Sloten, luisteraars kunnen zich er weer tegenaan bemoeien. Ja, en dat gaat natuurlijk over het onderwerp van vandaag. Althans, tot op heden in het nieuws. Dat gaat over dat pensioenakkoord. En onze vraag is eigenlijk, welke vraag heeft u daar nog over? Snapt u het allemaal? En zo niet, stel ons dan vooral die vraag over het pensioenakkoord. Dan proberen wij daar een antwoord voor u op te vinden. U kunt de vraag laten weten via nos.nl. En natuurlijk via de Twitter, NOS Radio 1. Dat is het Twitteradres, Jan. En dan nu het NOS-journaal met Dikter Haak. Radio 1. Het NOS-journaal. Het duurt nog zeker een week voordat Rusland het importverbod voor Europese groenten opheft. President Medvedev zegt dat Rusland het wil opheffen. maar dat de garanties van de EU moeten zijn dat de groenten geen EHEC-bacteriën bevatten. Staatssecretaris Bleker zei deze week na een bezoek aan Rusland. dat het importverbod voor Nederlandse groenten binnen een paar dagen kon worden opgeheven. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor het pensioenakkoord... dat werkgevers, werknemers en kabinet vanochtend ondertekenden. Geringspartijen VVD en CDA zijn positief... en ook oppositiepartij PVDA laat zich overwegend lovend uit. Gedoogpartner PVV is valikant tegen de verhoging naar 67 jaar. Ook SP en D66 zijn vooral kritisch... en GroenLinks is blij met het akkoord, maar heeft nog veel vragen. CDA Theo Bovens wordt de nieuwe commissaris van de Koningin in Limburg... en is de opvolger van zijn partijgenoot Leon Frisse, die na zes jaar vertrekt. Bovens is voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit... en was in het verleden ook wethouder in Maastricht. En dat waren de hoofdpunten. AMB verkeersinformatie 100 kilometer files. Het wordt al drukker in het midden van het land en rondom Arnhem en Nijmegen, zoals op de A50 en de A73. Ik noem even de bijzonderheden. Op de A2 Amsterdam-Utrecht, daar loopt het goed vast tussen Breuken en knooppunt Ouderijn. Het staat al 7 kilometer file. En op de A4 vanuit Antwerpen in de richting van Bergen-op-Zoom tussen Zandvliet en het knooppunt Marquisaat, 3 kilometer door een vrachtwagen brandt. De rechterrijstok is dicht. Op de ringweg van Amsterdam, op de A10 West tot aan de A10 Zuid, daar staat tussen Geuzeveld en Oud-Zuid 4 kilometer. En op de A12 Utrecht-Arnhem, tussen en maandenbroek en Oosterbeek 3 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug. Vrijdagmiddag live vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Schrijver Geert van Istendaal zo direct over het vandaag in België gelanceerde burgerinitiatief om daar de democratie te redden. En cabaretière Soendos El Amadi recenseert voor ons het Nederlands danstheater en de film Rabat. Wilt u reageren? Doe dat via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl of twitter ons hashtag Goedemiddag beste luisteraars en welkom bij onze rubriek De Tweede Tafel. Waarin wij elke week de gewone man en of vrouw een stelling voorleggen die voorkomt uit de actualiteit. Deze week luidt de stelling, het is te vroeg voor het afschaffen van de strippenkaart. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. Tafel. Mijn naam is Reiter van Dokselo en ik ben uw presentator van vandaag. Voordat we ingaan op de stelling zou ik willen zeggen... stelt u zich even voor, dames en heren. Duidelijk praten graag, want luid en duidelijk... u bent geen 20 meer zo te zien. Wat ben ik? U bent geen twintig meer. Nee, gelukkig niet. God, wat was ik ongelukkig toen ik, zeg, toen ik twintig was. Ging mijn vader met de Titanic, ja, hoe toevallig wil je het hebben... Ach. ging mijn vader Hendrik Pallemans met de Titanic naar Amerika. Goed, nou, mevrouw Pallemans, ging je niet naar China met de Titanic? Meneer, sorry, u komt zo aan de beurt. Beste gasten, heel even centrale, hoor. Nee, natuurlijk niet dombo, de Titanic heeft maar één vaart gemaakt... en die ging Ja, dat naar... weet ik tot de leuk, daarom zeg ik het ook. Omdat het overbodig is om te zeggen waar die heen ging. Ja. Waarom is dat overbodig om te zeggen... waar? Heen. Uh, oh. Lieve dames en heren, ik, ik wil graag met jullie naar de stelling. Maar ik heb me nog niet voorgesteld. Ik ook niet. Ik ook niet. Nou, ik ook niet. Maar goed, nog even snel. Dan wilt u zich even voorstellen. Ik het niet. Ik wel. Ik ook. Nou, doe maar dan. Mevrouw 1. Waarom is zij mevrouw 1? Nou, omdat zij net al begonnen is met praten. Maar het maakt niet uit. Ik zal geen cijfers geven. Nee, dat moet er nog bij komen, jongen. Nee, nee ik bedoel... Uh, jongens, even. Wie bent u? Mag ik nou toch eerst? Ja, hoe heet u en hoe oud bent u? Ik dacht dat ik eerst mocht. Te laat, te laat. Mevrouw, u. Ik ben, ben mevrouw... Uh, Mijn juffrouw, Tini Rietbergen, van Ik ben nooit getrouwd geweest. En daar heb ik geen spijt van. Nou, prima. En u? Ik ben wel getrouwd geweest. Drie keer, allemaal dood. Ach. Ja, als je twintig was ten tijde van de Titanic... dan ben je nou zo rond de 217 jaar ongeveer. Nou, oh, dat klopt niet hoor, Gerard. Want de Titanic verging in 19. Oké, okay, goed. goed uh, de stelling van deze week. Hoe luidde die ook weer? De ma uh, mag de strippenkaart afgeschaft of niet? Wat vinden jullie? Nou, ik reis bijna nooit. Maar ik heb nog wel tien strippen op mijn strippenkaart. Als er nou een andere kaart komt of zo'n pas... dan heb ik mijn geld verloren. Maar dat is niet een heel groot bedrag, toch, Tini? Dat kan toch nooit om veel geld gaan? Nee, maar, maar toch, het is toch diefstal op een bepaalde manier? Ja, dan maar... gaan ze weer, die wijven, met een geklets, met maar... een gezeven... met een fantasie. Feiten, dames, gewoon feiten tot je nemen. Luisteren, en jezelf die zo belangrijk vinden. <lacht> uh, mag ik hieruit opmaken dat u voor de afschaffing van de stripperkaart bent... ondanks knelpunten als dubbele opstarttarieven... bijvoorbeeld bij het gebruik van verschillende vervoermiddelen gedurende één reis? Nou, die dames kunnen een potje in de ruimte zetten, maar jij kunt er ook wat van, hè? <lacht> nou ja, maar... Wat is er nou eigenlijk belangrijk, sowieso? Weet je wat je... We moet doen, Tante Tini. No, Je moet een megafoon kopen en ze op het binnenhof vertellen dat ze de personeelsgebonden budgetten moeten behouden. Mevrouw moet van... Pollemans? Sorry, wat? Heb je een computer thuis, slaapmuts? zeker, Geert. Dan maak een weblog aan en vertel de jongere generatie dat de muziekscholen en de bibliotheken behouden moeten blijven. Wat een heel kutregering. Het kan en M mag niet langer zo. Oké, okay, meneer. Um, meneer Visser. Meneer Visser? De, de broer van A.T. Riddervisser. De hoogbejaarde oud oudsverzetstrijder die onlangs bekende dat. De... Ja, dat oh. verhaal kent iedereen de nou wel. Maar komt u dan zo meteen nog terug bij de rubriek De broer van? Over alle ins en outs van de daad van uw zuster in 1960? Nee, ik ga een borreltje drinken dan naar huis. Oh. En wat u moet doen betere onderwerpen kiezen voor uw stelling. Iets belangwekkender. Je de niet goed? Niet goed genoeg. Nou, Dank voor uw komst allemaal. Graag gedaan. Waar is de baard, dames? En goed, volgende ja, nog de bar. nee, volgende nee, week. Ik ik nee, ik ik Henri van Loom, Pieter Bouwman, Marjan en Sanne Wallace de Vries. Aanstaande maandag, 13 juni, is het een jaar geleden... dat de Belgen naar de stembus gingen en nog steeds is er geen nieuwe regering... Het lukt niet, het past niet en het wil niet. En nu de politiek faalt, nemen de burgers het heft in handen. Want vandaag lanceerden 25 Belgen, academici, schrijvers, cultuurmakers... een burgerinitiatief om de democratie in België te redden. En over dat initiatief ga ik praten met oud-politiek journalist, schrijver... dichter, socioloog, filosoof, wat al niet meer, Geert van Istendaal, Welkom. Goedemiddag. Hier ook aan tafel Zoendos El Amadi... die deze week voor ons naar het Nederlands Danstheater ging... en de film Rabat zat. Zag, ook, goedemiddag. Soendos uh, uh, El Verbaas jij je uh, uh, over het feit dat er in België al een jaar geen regering is... of gaat dat vo volkomen langs jou heen? Nee, het gaat niet langs me heen. Ik ben er niet elke dag mee bezig. Maar uh, ik vind het wel uh, ja, heel vreemd. Ja. Ja, het ja. Is, heb je wel eens in België opgetreden? Ja, ik heb uh, heel vaak in België opgetreden. Iets gemerkt van dat er geen regering was? Nee, nee dat niet. de sfeer is ja, altijd heel goed. We uh, hebben nog vijf regeringen over. Dus Toch wel. <laughs> dus er zijn wel allemaal. deelregeringen. <laughs> ja, en die, en die, die werken. Ja, die het gaat, daarom merk je er ook niks van dat er niet één centrale regering is. Ja, je merkt het wel natuurlijk. Uh, maar niet in het straatbeeld, nee, nee. We zijn best tevreden zo. Uh, wij, wij zijn altijd antipolitiek geweest. En we vonden de, uh, de politici zakkenvullers. En uh, hoe heet het allemaal... Geldt dat voor alle Belgen? Uh, bijna alle Belgen, ja. Vlamingen, Walen, Brusselaars, Duitsstalige Belgen... lijken daarin geweldig op elkaar. Ja. Dit, uh, ja, en, en daarom is het sowieso opmerkelijk... dat in januari al uh, een enorme demonstratie door Brussel trok... Waar, van jongeren, oudere mensen... en die riepen allemaal, wij willen een regering hoe lang moet je een Belg tergen voordat je op straat komt... en zegt, ik wil een regering. Het is zover. Ja, ja, ja. Het is gebeurd. Ja. Uh, uh, nou ja, op dit ogenblik, he, de, de Vlaamse nationalisten van Bart de Wever... Uh -huh. moeten eruit zien te komen met de socialisten uit, uit Wallonië. Ja, ja. uh, de laatste opdracht tot het vormen van een regering... ligt nu bij uh, Di Rupo, de Elie socialist. Di Rupo. Ja, de voorzitter van de Waalse socialisten. Gaat die eruit komen? Uh, Elio Di Rupo is een ongelooflijk intelligent en integer man. Uh, ik vind het bovendien uh, een heel mooi idee als uh, de zoon van een Italiaanse mijnwerker... en ook openlijk homoseksueel onze eerste minister zou zijn. Dat is een uh, wat een prachtige democratie, he hebben we dan. Wat hier niet gelukt is met Fortuyn gaat in België misschien wel lukken. Uh, Fortuin, eh, is niet te, te vergelijken de... met die Roepo. Nee, nee, nee, niet de kwaliteiten van die Roepo. Nee, nee, nee. Behalve dat hij homoseksueel was, maar goed, dat is dan Als dat, weer een, irrelevant. Kwalite als dat een kwaliteit is, dan laat ik het nu over. Ah. <laughs> dat vind ik een wow. <laughs> Maar u zou het mooi vinden? Ja, ik zou het mooi ja. vinden. En uh, ik zou wel willen dat, dat hij dat samen doet... met dus de grootste politieke partij in Vlaanderen... namelijk uh, die Vlaamse nationalisten van N-VA... met een 27 procent. Maar ja, is wil wil dat willen voldoende? Gaat, het, gaat, gaat het ook lukken? Kijk, N-VA heeft... Behalve de laatste uh, maanden geen enkele onderhandelingservaring. Vroeger was dat altijd met de Christen Democraten. Die hadden honderd jaar ervaring. De Vlaamse nationalisten zijn nieuw op dit terrein. Ja, de Vlaamse nationalisten hebben, nog erger dan de andere Belgen, zijn superbelgen eigenlijk, een haat tegen alles wat naar politiek compromis zou ruiken. En je moet compromissen sluiten, zeker in België, maar in Nederland ook natuurlijk. Ja, dus dat gaat niet lukken. De derde, de Christendemocraten hadden anders dan in Nederland of Duitsland een hele sterke groep van de vakbonden. En de vakbonden, dat betekent wat in België, dat is 80% van de werknemers. En die grote katholieke vakbond, die zat daar in die partij. En dat was de Terug naar de Waalse socialisten. NVa is een partij van werkgevers. Mm -hmm. Een, een sociaal-economische dat een rechtse partij. Dus die hebben goed. die brug niet? Die hebben die brug niet. Nee. En daarom is het heel erg moeilijk. Uh, en dan spreek ik nog niet over het, over het nationalisme. Zij willen uh, een, een onafhankelijke Vlaamse republiek. En de Franstaligen willen België behouden. Ja. Dat is een beetje moeilijk te verzoenen. Ik, ik, ik, ik word er niet uh, optimistisch op als u het zo uh, beschrijft. Toch even dat burgerinitiatief, naar waarvan wij u dat gevraagd vandaag, hebben. Uh, vandaag gelanceerd, van wat ja. houdt dat in? Uh, wel, uh, David van Rijbroek, die dus een, een, een eminent schrijver is en een goede vriend van me. Die, die Met boek Congo, wat hier in uh, Nederland ook uh, bekroond ja, is. Ja, ja. Recht, dat is een meesterwerk, uh, David van Rijbroek heeft samen met enkele andere mensen een oproep gedaan om uh, duizend burgers samen te brengen, uh, omdat hij zegt, kijk, uh, uh, het blijkt nu wel dat de, de grote klassieke partijen, noem maar de drie, liberalen, sociaaldemocraten, christendemocraten, steeds uh, minder relevant worden steeds minder problemen kunnen oplossen. Uh, in Duitsland gaan ze achteruit, in Nederland gaan ze sterk achteruit. Engeland heeft zelfs een coalitieregering moeten vormen. Dat was al lang niet meer gebeurd. Uh, en bij ons zit de zaak ook muur vast. Dus laat de burgers nu eens naar boven komen langs de partijen heen. Buiten de partijen om... Hoe wil je dat concreet vormgeven? Hij wil ze bij elkaar brengen in een uh, enorm uh, gebouw. In Brussel een oud uh, station, Tournum Taxis. Uh, en ze daar laten discussiëren en daar dan werkgroepen uithalen en zo meer. Uh, en niet dus de, de, uh, de van ouds In Hoeveel burgers in de, moeten dat dan zijn? Duizend. Du, duizend burgers? Duizend, ja. ja. En die, die moeten praten, praten taal, over... 500, 1500, ja. Duizend is een mooi getal natuurlijk. Ja. En, en de partijen dan afschaffen? Nee, zover gaat hij niet. Helemaal niet. Uh, maar hij zegt, er is leven buiten de partijen. En dat is in België uh, een, een beetje een vreemde stelling... omdat uh, de politieke partijen veel meer uh, het openbare leven beheersen dan in Nederland. Uh, bijvoorbeeld, uh, je kunt als ambtenaar nauwelijks aan de bak komen... als je geen partijkaart op zak hebt. Of je toch moet lid zijn van een partij, wil je een belangrijke ja, functie kunnen bekleden. Ja, heet de particratie, heet dat dus de heerschappij der partijen. En het heet ook politieke benoemingen en dat gaat heel ver... Uh, tot in justitie toe. En als het familie is, is, is het helemaal handig? Wat zegt als het familie is, is het helemaal handig, of niet? Nee, het gaat echt om het partijlidmaatschap. Het niet Italië, nee, nee, nee, het gaat om okay. ja, ja. het partijlidmaatschap. ja. En het liefst partijlidmaatschap sinds je, je overgrootmoeder, hè? Ja. Het is... Maar goed, als je dat dan uh, zou creëren... dat burgerinitiatief, die duizend mensen... hoe moeten die dan uh, ja, de partijen helpen? Of, of zorgen dat er wel een regering Idee is spuien. Over de taalgrenzen heen, want er moeten natuurlijk Nederlandstaligen en Franstaligen samen zitten. Uh, en en uh, men zegt altijd, uh, de, de moeilijkheden in België zijn het gevolg van dit. De uh, taalstrijd. Uh, uh, ja, Vlamingen en Walen kennen elkaar niet meer. Ja, ja daar brengen ze bij elkaar, <lacht> zodat ze elkaar leren kennen. Ik heb trouwens uh, deze week een, een, een Franstalig tijdschrift uitgegeven... met allemaal Vlaamse stemmen erin, in het Frans omdat de opdrachtgever, een, een, een Franstalige prof van de Universiteit van Brussel, me zei. Nous ne vous connaissons pas, wij kennen jullie niet. Uh, en en, en dus Toch, toch wonen jullie al een tijdje in hetzelfde land. Uh, ja, maar we spreken een andere taal. Ik weet niet hoe je dat. Ja, maar, maar u, u zegt eigenlijk dat is niet het werkelijke probleem, of vergis ik me? N minder. Ja. Maar, maar het is ook wel zo dat we twee publieke opinies hebben. We lezen elkaars kranten niet. We kijken niet naar elkaars, radio of te naar elkaar's televisie, we luisteren niet naar elkaars radio. En dat komt door die taal? Ja. Als ik naar een radio kijk uh, waar ik geen woord van snap, of uh, naar de televisie kijk waar ik geen woord van snap, ja. Dat, dat, uh, maar dan is die taal to toch een belangrijk onderdeel van het probleem. Die taal is wezenlijk. Vooral ook omdat in onze 181-jarige geschiedenis, lange, lange, lange tijd, eigenlijk tot voor 10, 20 jaar, tot 10, 20 jaar geleden. Uh, uh, de tweetaligheid in richting verkeer was. Wij waren tweetalig, de Frans-taligen niet. Dat is nu razendsnel aan het veranderen. De Franstalige leren in hoog tempo in Nederlands. Uh, dus uh, het zou best eens kunnen dat we elkaar dan weer wel vinden. Uh, er zijn nog punten waarop we steeds sterker op elkaar beginnen lijken. Bijvoorbeeld uh, in het niet naar de kerk gaan. Dan beginnen we steeds steeds maar spreken de Vlamingen wel. nog wel Frans? Jawel, uh, ja, heel sterk. Taal als barrière zoendoos? Kun je er iets bij voorstellen? Nou, ik, ik dacht dat wij integratieproblemen hadden in Nederland... maar in België oh, maar is het nog een We hebben nog nog andere integratieproblemen. Ja. Daar kan ik het volgende uur over praten. Ja. Ja. Ik bedoel, uh, de, de integratieproblemen die je hebt in Duitsland, in Frankrijk, in Nederland. Net als in, we hebben in Nederland. Dat hoor ik dan altijd van mijn Vlaamse vrienden. Ja. Hebben niet, die niet gewoon een ernstige arrogantieprobleem? Hadden dat. Uh, ze hebben en arrogantie, de oude arrogantie... en een nieuw minderwaardigheidscomplex. Omdat ze niet meer de baas zijn in het land. Omdat hun taal internationaal en in België steeds minder voorstelt. En omdat ze ook de economie niet meer beheersen. Vroeger nee. had je dus die grote bazen van de Société Générale. Dat waren de bazen van de economie van het land. De Fransen hadden de macht. En dus ik, ja, de Franstalig. Nee, nu zijn het de Fransen die de maag nee, de Nee, want ze hebben een, baan, we, ze hebben een, een hele grote ja. werkloosheidprobleem. En ja. De Vlamingen helpen financieel Ja, Wel, ja dat is het ja. zo. Uh, Wallonië was een, uh, een oude streek van steenkolen en staal. En overal in Europa zijn die kapot gegaan. Mm. Uh, uh, zij waren samen met Engeland het, het, het, het rijkste gebied van Europa. Tenminste, voor de fabrieksbazen. En ik ga toch even proberen. Uh, uh, uh, het, is, uh, uh, uh, het is een onmogelijk uh, te beantwoorden uh, vraag wellicht. Uh, uh, maar, uh, want u heeft al even geschetst hoe ingewikkeld het is. Uh, gaat er dan toch binnen korte tijd wel of niet een regering komen? Nou, ik hoor, maar dit is niet representatief. Ik hoor uh, dat men naar nieuwe verkiezingen gaat in oktober. Echter. Gaat dat helpen? Nee, dat gaat <Glacht> niet helpen. Je zult dezelfde machtsverhoudingen krijgen of een beetje versterkt nog. Ze niet helpen, ze, ze moeten eruit komen. Geert van Isendaal, dank voor deze uitleg. We uh, proberen uh, te volgen en te begrijpen. Uh, u blijft nog even aan tafel Ik zitten. Ik heb medelijden met u. Maar... Nou, dat hoeft niet. Het is reuze interessant. We gaan zo direct doorpraten met Soendos... nadat we geluisterd hebben naar muziek van Christel. I'm saving all my heart for a rainy day. Let's go to the front line, ready to dance, sing, or rock and sway. I'm gonna buy myself some new tie. I want a ticket to the nearest parade. Escape from the daily routines and go crazy. It ain't so far away. I feel good, yeah, so good. Out. We're still walking on night clouds, feet up the ground, head up the skies, ready to take me away up high. I feel good, yeah, so good, yeah. Oh, Christel met haar eerste single, Golden Days. Uh, wil je meer horen, dan kan het als je het antwoord weet op de volgende vraag... voor welke award die aanstaande zondag wordt uitgereikt, is Christel genomineerd. Het antwoord kun je mailen naar vrijdagmiddaglive.afro.nl. En de eerste mensen die dat goede antwoord aan ons sturen... die winnen namelijk de cd Rolling van Christel. Dus uh, stuur dat antwoord op naar vrijdagmiddaglive.afro.nl. Onze gastrace van de week. Ja! Yeah! En Soendus El Amadi. Ja. Welkom. Dank je. Je bent uh, voor ons naar een film geweest. Uh, en je bent naar dans geweest. Meneer van Issendaal, als u zou moeten kiezen tussen uh, dans, podium, kunst of film... wat zou u dan ja. kiezen? Meteen. Ja, ja, ja. Want, waarom vindt u ik dat... Ik ga bijna nou nooit naar de film. En, <laughs> nee. ja, en wat, wat vindt u mooi in dans? Moderne dans, klassieke ja, dans? Dat ik het niet kan. <laughs> maar modern of klassiek? Ah, oh, modern. Ja, ja, modern. Ja. Er is zoveel moois tegenwoordig in, in die... Hedendaagse dans. Vooral bij ons. Zoendorse, zullen we uh, wil je over beginnen? De film of de dans? Mij maakt het niet uit. De film, nou maar. Even. De film, ja. ja. Uh, de film Rabat, heb je gezien? Waar gaat die over? Het gaat over uh, drie vrienden. Uh, eentje die moet uh, een taxi naar Marokko brengen. Een oude taxi van zijn vader uh, die hij uh, verkoopt... Slash schenkt aan een uh, oude vriend. En twee vrienden gaan mee... En die drie vrienden die, uh, hebben een roadtrip. Die gaan via Frankrijk, Spanje naar Marokko. En beleven, neem ik aan, allerlei avonturen. Allerlei avonturen. Leren Goed. zichzelf kennen, leren elkaar kennen. En uh, veranderen ook uh, tijdens de trip. goede film? Ja, een hele goede film. Waarom? Omdat het echte jongens zijn. Althans, ze zouden echt kunnen bestaan. En uh, voor mij is het eigenlijk een verademing om zo'n film te zien. Naar al die sjoef-sjoef-habibi-dingen en Ja, Het uh, was of is heel populair ineens ja. om films over allochtonen Marokkanen uh, te maken, toch? Ja, maar het probleem is alleen dat die Marokkanen... die je dan op het witte scherm ziet, uh, die bestaan niet. Dus die zijn niet geloofwaardig? Die, die, nee, die zijn er gewoon niet. Wat, wat, wat, is daar, wat is daar niet geloofwaardig aan? Alles, eigenlijk. Ze bestaan niet. Je hebt ja. zelf ook in Shuf of Habibi gespeeld, ja, ja, ik bestond er ook niet. <laughs> ik had vijf hele zinnen. Ja, Ze zijn te karikaturaal? Of? Nou ja, ik, ik ken heel veel Marokkanen. En, uh, uh, althans, ik ken van alles en nog wat. Maar ik heb die mensen dus nog nooit gezien. Ja. Dus ik weet niet waar ze zitten, maar uh, en wat het, je... is, het is gewoon niet geloofwaardig. En, en wat, wat zie je dan als je naar Rabat kijkt? Dan dus zie ik drie jongens die, ik, uh, die, ik, die gewoon bestaan. Maar ook typisch Marokkaans zijn? Nee, niet typisch Marokkaans. Het zijn gewoon uh, Amsterdamse jongens. En af en toe uh, komen Marokkaanse trekjes naar boven. Af en toe hun jongens trekken en af en toe uh, hun Amsterdamse zijn. Ja, nou er, zitten, er zitten wel, ja, je zou kunnen zeggen, ook uh, allochtonen clichés in, in de zin... Uh, uh, als het gaat om het uithuwelijken, is het bijvoorbeeld een, een onderdeel van de, van de film. Hè? Uh, of, of Marokkaanse jongens die vechten of stelen, dat soort dingen komen er ook in voor, toch? Uh, ja, maar aan de andere kant, het, het maakt in principe niet zoveel uit. Als je dat niet doet, dan is het van, oh, het is, het is te Nederlands. Of, het, het maakt in principe, you can't win, weet je, het is... Uh, dat is een beetje het probleem als je nu uh, films maakt met iemand met een kleurtje erin. Dan willen mensen het zo graag in een hokje stoppen. Ja. Wat zo vermoeiend is. Het is in ieder geval niet wat, wat jij ziet als je naar deze film kijkt. Een film trouwens die met heel weinig geld gemaakt is. Dus is wel ja. Interessant om even te zeggen, ik geloof met drie ton. Ja. Zie je dat aan de film? Nee, dat zie je niet. Maar dat, dat, is, dat is wel heel knap van die jongens. Want Habbekrats die hebben het gemaakt. En uh, die zijn begonnen eigenlijk met clips maken voor een Habbekrats. Voor heel weinig geld. Nou, die, hebben nu een, die maken zoveel, zoveel mooie dingen. Clips en uh, nu ook film. Ja, Want de bezuiniging op kunst en cultuur is heel actueel op dit moment. Maar, maar het kan dus ook voor heel weinig geld blijkbaar. Nou, nee, ja. Het uh, uh, ding is, is dat uh, uh, de mensen die het bepalen, de film... En dat zijn allemaal mensen, dat is een gesloten wereld. En uh, zij hebben zoiets van, luister, wij hebben een idee, wij hebben een ambitie. En dan We maar gaan met een doen. paar... Ja, paar ja, de, de laatste film die ik gezien heb vorig jaar... was een film van een Marokkaan uit Molenbeek, dat is Slotervaart. Goed. Uh, over uh, zeven jongens die een uh, kapotte BMW kochten. En uh, allerlei uh, dingen daarmee deden. Echte Marokkanen, geregisseerd door een Marokkaan. Met geweld, met alles erop en eran. Ook heerlijk van humor van zelfspot, uh, je gelooft het niet. Uh, en blijkbaar uh, komen deze mensen nu steeds meer naar boven... om uh, films met uh, nauwelijks geld te maken. Zoals vroeger de Walen deden bij ons. Die gaan nu naar Cannes. En, <laughs> en, en zij nemen nu en, een goede, belangrijke ontwikkeling eigenlijk. Wel, uh, ik zal niet zeggen dat die filmen... Les Barons, dus de baronnen. Uh, want zij voelen zich zo, hè, dus de heersers van de wijk. Wat ze helemaal niet zijn, dat zie je ook natuurlijk. En uh, ja, uh, ik zeg niet dat het een meesterwerk was... Maar het was echt goed gemaakt. Goed dat hij gemaakt mooi is. Gedaan. Een Belangrijke ontwikkeling. Ja, ik vind het, en ik merk dat het hier dus ook gebeurt. Ja, goed zo. Ja. Hoera, raar Ja, nee, ik bleef haken bij ook uh, echte Marokkanen. Dus ik weet niet <laughs> ik wat een echte Marokkanen. Ja, nee, ze, waren, ze spraken ja. dus. Uh, ze waren echte Marokkanen, echte molenbekenaren, echte ja, Brusselaars. Ja. En ze spraken uh, het soort Frans. Uh, met wat uh, dialect Nederlands ertussen. Dat je niet hoort in Parijs. Nee, maar dat echt het, het Brusselse Frans ja. is. Vo Voordat we nee, zo die dingen, uh, uh, ja. uitkomen wat ja. precies een echte Marokkaan is. Uh, uh, toch even, want ah, anders ja. hebben we zo ja. geen tijd meer. Even het Nederlands Danstheater, want daar ben je ook naartoe geweest. Daar ben ik ook naartoe gegaan. Ben je een dansliefhebber? Nou, ik roep al jaren tegen ja, mezelf eigenlijk, dat ik uh, heel graag naar dans wil. En dan had ik op Lowlands had ik dan Scapino ballet gezien. En ik denk, ja, ga nou eens een keer. En toen jullie me belden, toen dacht ik, nou, ik ga gewoon naar uh, dans. En bevielen? Ja. Het, nou, zeg je verbaasd. Het, nou, het is echt heel mooi. Want ja, je, hebt, je hebt geen tekst en je kan het allemaal zelf invullen. Dus ik heb mijn fantasie uh, helemaal vrijgelaten. Ik heb ook niks op internet gezocht. Ik dacht, ik wil gewoon niks ingevuld hebben. Geen idee ik waar kon. het over ging? Nee, nee, nee geen, totaal geen idee. En het was echt prachtig. En uh, ook een paar jonge mensen, niet heel veel. In de zaal? In de of zaal. op het podium? Ja. En, nee, op het podium, sowieso jong. Eh... Uh, dus ik hoop dat dat wat je een beetje gaat veranderen. Het smaakt naar meer. Het smaakt wel naar meer. Ja, want wat, als je het kunt omschrijven... wat vond je er mooi of indrukwekkend aan Nou ja, eigenlijk... ik, ik was met een vriendin gegaan... en zij zag weer een heel ander verhaal dan ik... En ze had dan een half uur gingen ze dansen. En dan had je een half uur pauze. Mm -hmm. En daarna weer deel 2. Dat wist ik ook niet dat het zo ging. En uh, Ik lijk wel een boerin. <laughs> Net in de grote stad. Nee, um, en mijn vriendin die zag een heel ander verhaal dan ik. Uh, ik, ik zag het tweede gedeelte zag een heel politiek verhaal. En zij zag weer iets heel anders. En dat is zo mooi. Dat je het allemaal zelf kan invullen. Ja, Het is, uh, wat is moderne dans. Hè? Ja. Uh, je, dit was niet het klassieke uh, nee. Zwanemeer bijvoorbeeld. Uh, dat spreek je denk je waarschijnlijk meer aan dan, dan de klassieke nee, dans ik, of niet? Ik dacht dus dat ik klassiek leuker zou vinden dan modern. Omdat ik dacht van, oh, ik heb geen zin in dat vage gedoe. Weet je, en, en, en, en rare bewegingen, en, en rare verhalen. Maar het was echt, het was gewoon prachtig. Het was prachtig. Ja. Meneer Isndal, uh, merkt u dat ook in België... Dat, dat er ook veel jong publiek op dans afkomt? U gaat ja, ook er dat. jong publiek op dans af. De, de, Brussel is een beetje de hoofdstad van de dans... met de keersmaker van de Keibus. Uh, en dan in Gent, Platel, uh, Le Ballet de la B. Dat is fantastisch. Helemaal niet vaag. Dat is heel precies, heel nauwkeurig. Er wordt ook in gepraat en gezongen af en toe. Uh, uh, dat is een, een soort totaalspektakel... waarin dans natuurlijk... nou, laten we zeggen drie kwart, tachtig De hoofdrol speelt, de ja. ja. Ik ben voorzitter in Brussel van het des Desaques. Alweer een tweede initiatief. En wij programmeren uh, dans van België, Europa... de hele wereld, uh, China voor mijn part. En, Last van bezuiniging in België? Um, ja, natuurlijk wel. Uh, maar we hadden al veel minder geld dan jullie, dus uh, klaar, dus, klaar dat, niet. Dat, veel. De verhouding <laughs> valt daarmee. Het, het, ja? Dans is wat u zegt, niet vaag, uh, maar wel met rare bewegingen. Uh, en ik steek klassiek ballet, maar, maar uh, dit is toch wel heel wat anders. Nee, maar dat je, was mijn die, vooroordeel jaren, en ik ben blij ja, dat dat uh, ja, ja, ja. weg is. Ja, ja. Als, je, als je een van de twee moet aanraden, de film of het dans, wat, wat zou je nu zeggen? Ja, nee, dat, dat kan gewoon niet. Dat, dat kan is, niet? Nee joh, dat is uh, rock and roll <laughs> met hiphop vergelijken. Maar dat, uh, ik wil vanavond ergens naartoe, dus ik moet kiezen. Is het een uitnodiging, Jan? Jij ja, bent ja, ja. ben al geweest, maar ik vind het reuze gezellig. Ik ben vrij, dus. Oké, okay, wat gaan we dan doen? Wat jij wilt. Wat wat wilt. wilt. Uh, dan zou... Ja, nee, dat vind ik echt geen vergelijking. We okay. gaan er allebei. Alleen sparen. En ja, dan gaan, gaan we naar twee naar keer. Allebei. Ja, noem. Reuze gezellig. Dankjewel in ieder geval voor uh, je recensie. zoon, dus El Amadi. En dank ook Geert van Istendaal en veel sterkte daar in België. Uh, zo direct gaan we het uh, uitgebreid hebben, trouwens, in het verloop van deze uitzending. Over de bezuiniging op kunst en cultuur. Over de sport met Barbara Barend. Allemaal in vrijdagmiddag live op deze zender, Radio 1. Avro. Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Dit weekend live vanuit de kroon in Amsterdam. Met A.L. Snijders over zijn novelle, De Incunabel.